In Brazilië is het hoofdbeveiliging van de Olympische Spelen opgestapt na beschuldigingen van fraude. Bestuurder Luis Correa zou miljoenen te veel hebben betaald voor beveiligingsapparatuur van de Pan-Amerikaanse Spelen, die in 2007 in Rio de Janeiro zijn gehouden. Correa ontkent dat hij heeft gefraudeerd. en ziet het onderzoek van het Braziliaanse Openbaar Ministerie met vertrouwen tegemoet. Ook de commercieel directeur van de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro is opgestapt. Een reden is niet gegeven, maar het vertrek zou niets te maken hebben met de fraudezaak. Het weer bewolkt en vooral in het noorden wat lichte regen, Minima rond het vriespunt. In de ochtend kan nog wat mochte regen vallen, smiddags wordt het droog en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Welkom in het tweede uur van, uh, van Dit is de nacht. We sloten het vorige uur af met, uh, met een heel ander nummer dan Lenny Kravitz. Met Other Country van Burlop to Cashmere. Um... Dat was omdat ik eventjes over een nummertje heen keek. Maar het was ook mooie muziek. In de tweede uur gaan we verder praten over het onderwerp van vannacht. En dat is het, uh, het meldpunt tegen Midden- en Oost-Europeanen... dat de PVV op 8 februari heeft, uh, heeft ingesteld op internet. Uh, u heeft daar uh, duidelijke mening over, want er wordt, er wordt behoorlijk ingebeld. Ik kan helaas niet iedereen in de uitzending laten, maar uh, uh, blijft u het vooral proberen. Uh, zo meteen gaan we erover verder praten met elkaar. En ik ben eigenlijk ook wel gewoon even benieuwd of er bijvoorbeeld uh, PVV-stemmers luisteren... Uh, die dan nu zeggen van ja, ik, ik stem wel op Wilders... maar wat hij nu heeft gedaan, dat gaat mij dan toch wel een beetje te ver. Want uit onderzoek bleek dat ook in de PVV-achterban... lang niet iedereen het met dit meldpunt eens is. Dus uh, mocht u een van die stemmers zijn die, die er zo over denkt, uh, bel dan even in. Dan ben ik erg benieuwd naar uw mening. En, en vooral ook waar u dan wel vindt dat de grens ligt. Uh, of misschien uh, denkt u er heel anders over... Uh, misschien bent u al een VVD-stemmer en, en heeft u mening over de, de, de houding van Mark Rutte ten opzichte van dit onderwerp. Want die reageert toch een beetje, Nou uh, ja, eigenlijk alsof het, uh, alsof het niets bijzonders is. Wat, ook, uh, wat je slim zou kunnen noemen, want hij maakt het dan niet zo groot. Maar je kunt ook zeggen, ja, hey, dit is wel even iets wat nu speelt in ons land. Dan moet je als premier wel wat over te zeggen hebben. Nou, goed, genoeg openingen voor reacties. U kunt inbellen op het nummer 0800-1121, 0800-1121. U kunt ook mailen naar nacht.eo.nl of reageren via Twitter... En dat kan dan naar de nacht op één. Uh, zeg ik nou de nacht op één? Ja, dat is nog mijn oude gewoonte. Dit is de nacht. Zo heet het tegenwoordig. Of naar hashtag Dit is de nacht. Uh, we gaan even luisteren naar muziek en daarna gaan we weer uh, met elkaar praten. En dat is het nummer van, uh, van Billy Joel. Uh, ja, echt een mooi nachtnummer. Kunt u misschien nog eventjes uh, uw gedachten overdenken voordat u, uh, voordat u inbelt? Uh, het heet uh, The River of Dreams. Some days, Something's fake that I lost. That lost But the river is wide Close And it's too hard to, it's hard to cross Even though I know the river is wide I walk down every evening and stand on shore I try and rush to the opposite side So I can finally find what I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep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 So deep. So deep. I know I'm searching, I'm searching for something, something so undefined.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 In the middle of I go up in the in the middle of. Mooi nummer is dat toch van, uh, van Billy Joel. Lekker, uh, lekker voor, uh, typisch geschikt voor nachtradio. Uh, een nachtradio uitzending die uh, ja, met zo'n onderwerp als, uh, als dit toch altijd best wel, uh, best wel heftig wordt. Ook op de mail wordt, uh, wordt behoorlijk gereageerd. Uh, even kijken, ook uh, door, door mensen die PVV stemmen. Die zegt we hebben geen Polen nodig, daarvoor hebben we Marokkaanse en Turkse gastarbeiders. Uh, nou goed, ja, ik vraag me af. Kun je dan onderscheid maken tussen, tussen bevolkingsgroepen daarin? Of gaat het gewoon over gastarbeiders erbij? Dus algemeen hoe je daarmee omgaat. En nog iemand die zegt... Even kijken. Gebruikt dit programma niet om de heer Wilde zwart te maken? Uh, dat mailt Nathalie uh, als PVV-stemmer. Uh, ik zou zeggen, Nathalie, bel even gezellig in. Dan, uh, dan kunnen we kletsen over jou, uh, jouw standpunt. Uh, mensen die inbellen, die zijn er ook genoeg. Uh, en aan de lijn heb ik Benny. Ja, nacht, Hallo, met Benny Adam. Goedendacht. Ja, ik zou me graag uh, in het onderwerp willen mengen, want ja, ik zelf vind het gewoon echt belachelijk. Want ja, het zijn elke keer weer andere bevolkingsgroepen die zwart worden gemaakt door Wilders en z'n Ja. En uh, vroeger waren het de Marokkanen en de Turken die we zelf deze kant op hebben gehaald, die voor ons het feit weg mochten doen. En op een gegeven moment was het van, ja, ze zijn niet geïntegreerd en dit niet en dat niet. En nou heb je gelukkig zoveel Marokkanen en Turken in Nederland. Die wel gestudeerd hebben, die, zich geen, die helemaal geïnteresseerd zijn en dergelijke. En wie zijn het dan ineens? Het zijn weer de polenraden die het verkeerd doen. Ja. Die we ook weer hier naartoe hebben gehaald. En die ook weer voor ons de vuile werk doen. En daarom is mijn mening van nou, als, als het wil dus niet bevalt... dan zou ik zeggen ga jij en je PV, PVV-vriendje zelf even een steken. Want iemand moet het toch doen. Ja, ja dat klopt. Maar... Maar uh, uh, wat, uh, wat uh, vorige bellers ook hebben gezegd... want je zegt dan die hier het vuile werk opknappen. Nou, dat, ja. dat, dat vind ik persoonlijk altijd wel een lastig. Denk Ja, het is niet zo dat al het werk wat zij doen... dat Nederlanders dat niet willen doen... Alleen zijn doet het dan blijkbaar voor minder ofzo. Ik, ik weet het niet. Maar... Ja, omdat ze helaas niet meer krijgen. Ze krijgen niet meer. Ze willen zelf ook wel meer, maar dat krijgen we helaas niet. En, ja, maar en ze, zijn... doen het, ze doen het wel daarvoor en dat is, dat is dan waarom ze misschien... Ja. Ja, inderdaad, maar het is ook een hele andere situatie. Het is niet, natuurlijk... Uh, Polen is niet echt welvarend land natuurlijk. En we hebben het zelf in de, in de euro gehaald. Dus ja, uh, dan uh, op een gegeven moment krijg je zelf de rechten. En dan denk ik van oké, okay, als je daar niet tevreden bent, dan moet je meer gaan uitbetalen. En het zijn de uitzendbureaus die er misbruik van maken. En niet zij. Ja. En uh, helaas moeten zij maar met dat kleine loontje. Zelf ja, met z'n twintig in huis gaan wonen, maar het uh, liefst wonen natuurlijk ook met z'n twintig in huis. Ja, goed, dus ja, eigenlijk goed moeten punt. wij daar wat aan doen als we erover willen klagen. Goed punt. En, maar uh, wat vind je dan van dat, dat zo'n meldpunt zeg maar, überhaupt kan komen? Vind je dat, dat ja, uh... Ik vind het belachelijk. Kijk, Als we problemen probleem willen oplossen, oké, okay, dan moeten we erover debatteren. We moeten het hebben, we moeten het probleem gaan, onder, en, gaan uitzoeken. Maar door echt een meldpunt op te stellen voor specifiek de, de, de, de, de, de, de, de, de polaren en uh, alles wat, wat, wat er omheen ligt. Dat is gewoon belachelijk, want ik zelf uh, ga ook wel eens naar Marokko toe of naar een ander land op vakantie. En daar hebben we ook problemen met, met Nederlanders of met Fransen of met Duitsers die daar de stranden vies maken. Die er rot voor achterlaten, zeg ik. Maar daar hebben we ook geen meldpunten. Ja. Daar is gewoon geduld hebben met die mensen. Want ja, wij willen natuurlijk uh, dat, dat het beter gaat met ons land, uh, denken wij dan. Eh, qua qua uh, vakantiegangers en dergelijke. En dan moeten we maar geduld hebben met, de, uh, met, met die mensen. En hier gaat het precies hetzelfde. Kijk, uh, die mensen die... Uh, weet je, ik, ik zit zelf nu op de snelweg... en ik zie zoveel vrachtwagens... Die, die volgeladen zijn, die richting Polen gaan. We denken dat denk dat, dat Nederland niks oplevert. En, en, en, uh, en dat ze voor, werken voor de staat. <coughs> nee, excuse. me, werken voor de staat, dat levert Nederland ook wat op. Dus we moeten nu maar naar de punten kijken. Zijn we de, de pluspunten dan vergeten? En daar heeft de het niet over. Het is gewoon, ik vind hem gewoon een zielig mannetje... en elke keer zoekt hij een ander zonderbok op... En dan zijn de moslims, en dan zijn de Polenaren, en dan is er een andere bevolkingsgroep. Maar hij vertelt niet dat, het, dat, dat Nederland daar profijt uit haalt. En dat vind ik gewoon muzerig. Ja, maar hij heeft wel opeens een hele hoop extra kiezers weer achter zich gaan. Sorry? Hij heeft wel een extra, sinds hij dat meldpunt heeft ingevoerd, zijn er weer vier zetels bij voor de PVV in de peilingen. Nou hoor, volgens mij, uh, ja in de peilingen misschien, maar ja, het moet wel... Maar is. maar goed, even jouw punt: zegt het is belachelijk. Ik, uh, uh, ik, ik, kan, ik kan er best mee inkomen, inderdaad. Dat je zegt: van, nou, hoe, hoe kun je dat nou uh, doen tegen zo'n bevolkingsgroep? Want vandaag zijn het de Polen en gisteren waren het de Turken en morgen is er iemand anders. Het, het gaat niet ja, om de inderdaad. afkomst, maar om, het, om, het, uh, om gewoon het falen en ja, ja. ziek. Maar uh, <laughs> hij, hij scoort er wel mee. Nou, uh, dat heeft Hitler vroeger ook gedaan. Die heeft ook gescoord met, met zijn belachelijke uitspraken. Ja, is, is, is, is, is, is, is, is dat hoe erg het is? Is, is, is, is, is het echt Hitler angstig? Dat wil niet zeggen dat Hitler gelijk had. Nee, maar, maar vergelijk je echt als in, je, jij ziet in, in, in, in Geert Wilders echt een healer, is het zo erg? Nee, nee, nee, ik, ik ga hem niet als, maar ik vind wel dat hij dezelfde kant op gaat. En ik vind wel dat hij dezelfde stappen heeft genomen, want zo is hij er wel begonnen. Eerst begon hij die joden schuld te geven, want dan ging je slecht met de economie. En dan moet je er onderbok voor hebben, zodat je mensen achter je aan krijgt. En op een ja. gegeven moment is het van ja oké, okay, maar nu moeten we eens even naar de volgende vervolgstappen gaan. Ja. Wat heeft nou een hoofddoek of een boeker te maken met met, met, met, met, met, met, met, met integratie? Als je als dit een vrij land is, en je mag je alles doen. Je mag gaan en staan waar je wil. Je mag homo zijn, je mag lesbisch zijn, je mag bi uh, zijn. Ja, wat maakt het nou uit dat er ene een keer uittrekt en de andere een keer aanhoudt? Wat ja. maakt het nou uit dat de ene zegt ja, uit uh, geloofsovertuiging geef ik lieve vrouwen geen hand. En dan moeten we niet met een halve vraag komen dat hij zegt van ik vind ik, ik min acht vrouwen. Nee, zo denkt de islam daar niet over. Maar juist uit respect voor vrouwen. Juist ja. uit omdat een vrouw een hoge uh, rang heeft in de islam draagt hij uit een hoofddoek. Maar, maar Hij vertelt dat niet zo. Hij brengt het op een hele andere manier. Ben je gewoon mensen zwart te maken? Ben, Benny, blijf een water. beetje, blijf een beetje rustig. Je moet ook op de weg letten, volgens mij. Natuurlijk. Ja, ja. maar je, je, je punt is duidelijk. Maar ik, ik, moet zeggen, ik vind de vergelijking uh, zeg maar met, uh, met Hitler vind ik wel, vind ik vrij heftig, omdat. Uh, heftig, hè, waar, waar, waar, waar, hoe wilde daar zelf ook altijd op ik zou nooit okay. oproepen tot maar geweld. Heb ik één vraag nu? Heb ik één vraag nu? Waarom mag ik uh, wilde dus niet met Hitler vergelijken en mag hij de Koran wel met mijn kamp vergelijken? Mag hij de, de, de, de Islam wel vergelijken met ik weet niet wat allemaal? Mag hij een, uh, een, uh, een Turkse regeerder wel noemen, een, zo, of een collega van hem, een uh, uitgekotst uh, uh, stukje halal vlees? Waarom hij wel en ik niet? Ja, nou, dat vind ik ook belangrijk. Wacht even, daar komen we een beetje in. Maar wat, wat ik net zei, want, uh, volgens mij hoorde je het laatst niet, uh, hoe hij zelf altijd reageert op die vergelijking. Want uh, ja, of hij of nou... Uh, Ontrechts of niet, hij wordt vaker gemaakt. Hij zegt ik zou nooit oproepen tot geweld. En dat is ook wat hij, wat hij in principe nooit oh, doet. Zijn. Nou, nou, nou, dan, dan, dan, dan, dan verlogen ik nu.nl en alle nieuwzenders en alle kranten, want ik lees het dagelijks. En ik volg er gewoon van, want hij zet mensen wel uh, op tot haat. Hij zegt niet van, als hij nou met min en pluspunten komt en zegt van, nou luister eens, ik vind van de moslims dat ze dit wel goed doen, maar dit weer niet. Of ik vind van de polenaren dat ze dit goed doen, maar dit weer niet. Oké, okay, dan zegt ik van, oké, okay, nou zijn we redelijk. Nou kunnen we aan het probleem gaan werken. Maar als we alleen maar roepen van, ja, de islam, die min acht vrouwen, de islam is belachelijk. De islam is dit, de polenaren doen dit verkeerd, de polenaren doen dat verkeerd. Ja, hallo, als ze zo verkeerd waren, hadden we nooit de EU weggehaald. Het zit je wel hoog, hè, Benny? Ja, tuurlijk. Ik ben een ik beetje erger vind? dat die juist, dat, dat juist onze stemmen krijgt. En dat iedereen dat blind links achteraan loopt. Want eigenlijk doen we, uh, doen we zaken af te wegen en kijken van oké, okay, nou goed, maar omdat iedereen in deze situatie zit, iedereen zit in een moeilijke situatie, iedereen is last van de crisis, juist dan, krijg je uh, mensen die achter je aanlopen, juist dan maak je misbruik van zo'n situatie. En roep je van ja, nou als je maar achter mij aankomt lopen, dan verandert het misschien. Ja. Nou, echt niet. Nederland die blijft zakken. En die zal blijven zakken. Zolang welke mensen in Nederland regeren. Want ja. die mensen. die pesten het veertje. en die mensen. die helpen Nederland helemaal te de knoten. Benny. Want denk je nou echt dat de Nederlanders. dat we Benny, Benny, in Polen Benny, even. even uh, uh, misschien even iets komen. Je, je, ik denk dat jouw punt. jouw punt is gemaakt. Het, het is ja. duidelijk. En ik, uh, ik, ik kan er best mee inkomen. Ik ben vooral even benieuwd. Uh, want ik krijg best wel wat, uh, wat mailreacties van uh, PVV-stemmers... of er ook PVV-stemmers zijn die, die in willen uh, ja, Eén Maar één vraag, vraag heb ik aan de PVV-stemmers ga jij nog met een gerust hart naar Polen toe, op vakantie? Ga jij nog met een gerust hart naar Kroatië of naar andere landen? Ja. Als jij als, als Nederland bekend staat bij hun als een, zeg maar, een racistisch land... of die aanzet tot tegen de Polen en uh, landen die daar omheen liggen. Ja. Want nou, ja, dat, is... dat is inderdaad wel een, ook een vraagpunt richting inderdaad, uh, de PVN en, en haar stemmers... Van, hoe zit het dan met ons imago in Europa? Want dat gaat er zo ook niet echt op vooruit. Niet alleen in Europa, buiten Europa zelfs. Alle kindermisbruik tijdens vakanties. Alle met Singapore en dergelijke. Nederland staat er ook bekend om om pedofilie en dergelijke. Moeten we dat even helemaal gaan maken? Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar mag ik jou wel bedanken voor jouw. Hoe rijdt het er nou omheen? Moeten we daar ook een meldpunt op gaan zetten voor pedofiele Nederlanders? Betty, mag ik jou bedanken voor jouw belletje? Ik Brazilië andere landen. Belly. Ja, dan moet je niet zo heen gaan draaien. Betty, we moeten af gaan ronden, want, want anders ja, dan... Uh... Wel, ja, als de waarheid boven water komt, dan moeten we altijd gewoon ophangen, want we hebben geen tijd meer. Nou. Want, uh, uh, uh, voor zulke discussies uh, uh, heb je uh, de armen. Uh, Absoluut geen probleem. dit vind ik een beetje een onredelijk behandeling. Ik, nou, ik, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb een duidelijk Helemaal. onderwerp voor vannacht. Dat was het meldpunt over ja. Midden-Oost-Europeanen. Volgens mij heb ik jou uh, uh, ruim ja. ja. de tijd gegeven om jouw standpunt. De, de pedofine, uh, die pedofielen die. De pedofine, die ik, ik, ik heb jou ruim tijd gegeven om jouw standpunt neer te zetten. Die, jou die met kleine kinderen kunnen komen. Betty, wacht even. Laten we het nou vriendelijk houden. Ik heb jou ruim tijd gegeven. Volgens mij hebben we ook een goed gesprek gehad. Dus nu, nu, maar nu zijn we, nu zijn we wel klaar. We kunnen gewoon een uh, het parlement Betty? kunnen gaan zitten en, en, en de Raad dingen kunnen roepen. Oké, okay, Benny, ik, als, als, als we niet normaal het gesprek. kunnen we het gesprek even normaal afsluiten of niet? Ja, natuurlijk kunnen we Oké, okay, nou dan zou ik zeggen: dankjewel voor jouw inbreng vannacht. Natuurlijk. En, uh, en blijf nog even luisteren en uh, let ook goed op de weg. Ja, oké, okay, nog vanavond. Oké, okay, ja. dankjewel. Doeg. Ja, het zit met me veel mensen hoog. En uh, gelukkig hebben we dan uh, af en toe uh, vaste bellen die. Uh, die daar even uh, lekker uh, rustig en rationeel over inbelt. En dat is, uh, of tenminste inbellen. Ik, ik zeg het even inbellen en ik krijg af en toe een tweets erover. Dat mag je niet zeggen, dat is een Hilversums, uh, Hilversums woord. Uh, nou goed, die, laat ik dan zo zeggen. Iemand die vaak belt en dat is Henk. Dag Renze. Hallo. Die meneer was heel kwaad. Die meneer was, uh, was vrij kwaad, ja. Ja, ik kan mij dat heel goed voorstellen. Ja? Ja. Waarom? Nou, de stemming van vanavond is, herhaal hem nog mezelf even. Uh, ik neem net de hap. De stelling van vanavond. De stelling van vanavond was... het meldpunt tegen Midden- en Oost-Europeanen... kan Wilders dan maken. Waar, waar ligt dan de grens? Die grens gaat de PVV zwaar over. En dat doet de PVV vanaf haar bestaan. De PVV floreert bij de gratie van het creëren van vijandsbeelden. En die vijanden zijn altijd minderheden. Eerst hebben we de islamieten gehad... En nu hebben veel dus ineens de Midden- en de Oost-Europeanen uitgevonden. En vooral de Polen. En ik vind dat een grof schandaal. Als je een meldpunt tegen overlast uh, uh, in wil stellen... dan doe je dat in het algemeen en niet tegenover een bepaalde bevolkingsgroep. En sommige mensen die vrachtautochauffeur uit Brabant die belden. Daar ben ik het mee eens... Die en zei even ik... voor de mensen die dat gemist hebben: We moeten ook juist zelf initiatief nemen om die mensen meer onderdeel te maken van onze samenleving. Toch? Ja, maar zijn verhaal was veel uitgebreider. En dat verhaal van die vrachtautochauffeur in Brabant was een heel tolerant verhaal. En dat sprak mij bijzonder aan. Ja. En uh, de, de, zoals ik al gezegd heb, de, VV, de PVV gaat per definitie uh, ongelooflijk over de grens. En een hele hoop Nederlanders vinden dat helaas ontzettend leuk. En dat ze daar stemmen mee winnen, dat behoort ons zorgen te baren. Ja. Ik heb nog nooit Nederlanders gehoord die bezwaar hadden tegen het feit dat wij ook voor een deel door diezelfde Polen van een eerdere generatie bevrijd zijn van de nazi's. Ja, waren daar veel Polen bij ook in de, in de Tweede Wereldoorlog? Die zijn een paar jaar geleden allemaal nog onderscheiden, de Beatrix. Ze dus... zijn bevrijd door Britten, Canadezen en Polen in Nederland. Ja. En dat is men waarschijnlijk vergeten. Ja, als ze mij niet geloven, dan gaan ze maar eens naar de film kijken, de brug te ver. Oké. Okay. Ik vind, het werkelijk, ik vind het politieke klimaat hier in Nederland zo totaal verziet... dat ik me gewoon ga zorgen ga maken over dit land. En niemand is in staat in de Tweede Kamer... alleen misschien Pechthold nog van D66... om Wilders is tot de grond toe af te branden. Een uitspraak van Wilders tegenover Job Cohen... die vandaag af is voor de PvdA... omdat ja. hij te veel heer was en te beschaafd was en te netjes was... dat kan dus in dit land, is... Uw PvdA in een islamitisch stemvee. Ja. Op dat moment liep een e-mail Roemer de kamer uit. En die is van de Socialistische Partij. Van die mevrouw Bokhoven of van Bokhoven. Mm -hmm. Kennelijk is dat nog het enige wat ze kunnen doen. Maar Wilders mag eeuwig en altijd alles zeggen. En daar heeft die vorige meneer wel gelijk in. Maar als iemand alles wat zegt over Wilders... Ja. Dan zijn de gaar. En inderdaad moet je nooit vergelijkingen maken, omdat vergelijkingen nooit opgaan. Nee. En dan dus heb je, je het over de vergelijking niet, die ja. net gemaakt werd. Maar de, nou, de vergelijking handen. met een hele obscure figuur die 55 miljoen doden op zich geweten heeft, moet je natuurlijk niet maken. Nee. Maar hij moet ook de vergelijking koran mijnkamp niet maken. Nee. En uh, ik vind dat mensen over het algemeen ook te weinig bij uh, jouw stelling blijven. Uh, kun je dat doen? Nou, je, je, je, nogmaals voor de derde keer. Uh, Jij vindt van niet. Of vind je van wel dat, dat het meldpunt er zou moeten kunnen komen? Of tenminste, het is gekomen. Maar vind je dat dat moet kunnen? Nee, hey, ik vind dat dat niet moet kunnen. Een meldpunt, om, uh, om, om, om een beetje te gaan klikken over een, een, een minderheidsgroepering... waarvan een klein deel overlast uh, bezorgt... Ja, wel... ik, ik, ik, ik snap dat je het zeg maar, oneens bent met, met de achterliggende gedachten van het meldpunt. Maar vind je dat, dat de, de politieke gof... partij de vrijheid zou moeten hebben... om zo'n meldpunt op te richten? Of ja. zou dat dan ook bij de wet gewoon verboden moeten worden? Ja. Ik, uh, stel nou, ik, uh, ik, uh, ik heb een politieke partij en ik richt een meldpunt op voor overlast van Limburgers of Friesen of Brabanders of Twentenaren of Rotterdammers of Amsterdammers. Dan zou iedereen mij toch uitlachen? Ja, nou, maar dat, dat, dat vind ik maar zelf het fascinerende. Ik denk inderdaad, dan zou je vanzelf uh, je zetels kwijtraken of, of weggelachen worden uit de Kamer. Ja. Maar uh, de heer Wilders die, die, die blijft ermee uh, uh, kiezers winnen op de een of andere manier. Ja, natuurlijk, maar hij functioneert toch. En uh, hij functioneert en floreert ook op basis van, het, het zei ik net, het creëren van vijanden die helemaal niet bestaan. Ja. En arbeidsmigratie brengt altijd problemen met zich mee. Ik kom uit Twente en ik weet nog, en dat is ooit in andere tijden geweest... dat er enorme aanvaringen waren tussen de jeugd in de kleine stad Oldenzaal... daar vieren ze dus op dit moment carnaval, dat is de enige plek boven de rivieren... en de Italianen die daar uh, uh, kwamen. En waar ging dat om? Dat ging om de meisjes, om de jonge vrouwen. Nou, dat was begin jaren zestig. En dat is altijd zo geweest... En dat gaat altijd met horten en stoten. En dat wil helemaal niet zeggen dat die bevolkingsgroep als geheel niet duigt. En er zei iemand net van je mag Wilders niet zwart maken. Dat zal ook niet lukken, want die blondeert zichzelf wel weer. Ja. Maar, maar wacht even, als, als jij dan zegt uh, de, de PVV en de heer Wilders die floreren bij vijanden die niet bestaan. Ja. Uh, uh, zeg je daar dan mee dat, dat er anderhalf miljoen mensen die op hem stemmen. Uh, dat, dat die gewoon uh, uh, niet nadenken ofzo? Uh, wat, wat zou dan zeggen, maar, waarom gaan er dan zoveel mensen met hem mee? Ik zal nooit zeggen dat iemand die op de PVV stemt slechter is dan ik. Maar veel van die PVV stemmers, zal bij op zijn ontzettend bang voor buitenlandse invloeden. Zijn ontzettend bang voor de grote boze wolf van het sprookje van rood grapje. Ja. mensen die roepen wij moeten uit de EU zijn niet goed bij hun hoofd en zeker niet als ze Noorwegen dan ook nog aan, met Noorwegen aankomen Noorwegen is een totaal ander land wat helemaal niet met Nederland te vergelijken is wij behoren tot de in allereerste landen binnen die Europese gemeenschap... wij zijn er alleen maar beter van geworden. We hebben er grof geld aan verdiend, ook aan de EU, aan de, aan, de, aan de euro trouwens. Mm -hmm. En die kant van het verhaal hoor je nooit. Nee. En ze zeggen, ja, we moeten de EU maar uit, want Noorwegen zit er ook niet in. Nee, maar Noorwegen kan zijn eigen broek nu nog ophouden met olie en gas. Maar dat gaat ook een keer op. Ja. Maar Zweden zit er, wat nota bene altijd neutraal is geweest, zit er wel in. Henk, henk, ik, ga je even vragen, ik krijg een mailtje binnen van, een, van iemand die op Wilders stemt. Ja? Uh, misschien kun jij daar eens over reageren. Die zegt, de website van Wilders, dat is al oud nieuws. Klachten over Polen, daar praten we als Nederlanders al jarenlang over. En nu kunnen burgers het eindelijk een keer melden. Ja, maar het hoeven burgers toch niet te melden? Ik heb nog meegemaakt dat men dacht dat Surinamers veel uh, uh, uh, crimineler waren dan Nederlanders. Totdat we ze... Totdat het dus een keer goed onderzocht werd. Ja. En toen bleek dat helemaal niet zo te zijn. Daar is toch ook geen meldpunt geweest voor Surinamers. Er is toch ook geen meldpunt geweest voor Molukkers. Er is toch ook geen meldpunt geweest voor Grieken, Turken, Marokkanen, Italianen. En gaan zomaar een tijd door. Die door het bedrijfsleven hier naartoe zijn gehaald. En dat lukt. Op momenten dat de, dat de arbeidsmarkt gespannen tot overspannen is. Dat wil zeggen dat er meer werk is dan arbeid beschikbaar is. En tegen die tijd dat die arbeidsmarkt ontspannen wordt, dan zijn dat veel. Dan is er veel aanbod aan, aan arbeiders. En dan wordt het ineens een probleem. Ja. En wat die andere meneer zei van uh, gehandicapten, licht gehandicapten, mm -hmm. dat probleem was ook in de jaren zeventig. En in de jaren zeventig hadden wij een enorme werkloosheid en zat die, uh, is die WHO geleidelijk aangegroeid naar bijna een miljoen gegadigden. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Niet met de mensen die immigreren, maar gewoon met de arbeidsmarkt aan zich juist. Het heeft met de arbeidsmarkt aan zich te maken. Ja. En het bedrijfsleven koopt gewoon zo goedkoop mogelijk arbeidskrachten in. Ja. Maar kun, kun jij je dan voorstellen dat, dat er mensen zijn die zeggen... Uh, uh, Belles, die zeiden... Uh, ja, uh, uh, als de arbeidsmarkt dan zo, zo, uh, uh, zo, zo vol is... Dan, moeten we, ja, dan is het land gewoon voor en dan moeten Nederlanders voor een krijgen, want die wonen hier al. Even, even heel uh, ongeduanceerd uh, samengevat, wat, wat sommige bellers zeiden eerder deze uitzending. Nou, er was iemand die zei dat inderdaad, en dat kan ik mij heel erg goed voorstellen: dat hij dat. Uh, uh, uh, uh, ja, dat hij dat, die gedachten heeft. En uh, dat hij dat ook zo voelt, en dat voel ik zelf eerlijk gezegd ook zo. Maar. Uh, dat ligt niet aan de politiek, met de, met de, zoals men het dan altijd noemt. Dat ligt gewoon aan het feit dat werkgevers, of dat nou de kruidenier op de hoek is... of een multinational als Unilever, liever geen mensen aanneemt met een arbeidshandicap. Ja. En dat ze hebben van die WHO-problematiek in de jaren negentig dus ook helemaal niks geleerd... En dat ligt, ja, dat ligt dus eigenlijk wel aan de politiek. Maar, ja. maar dat, dat is dan het probleem en niet, niet de, de mensen die hier geïmigreerd zijn of wat dan ook. Nee, je kunt dat, je kunt dat onmogelijk mensen verwij verwijten die ja. hier naartoe komen. en die worden, hier, die worden in zekere zin uitgenodigd. En uh, die, die, die, die komen hier niet zomaar naartoe. Ja. En, uh, ja, die, maar goed, in een, ik zei net al, in een politiek verziekt klimaat waar wij nu in leven... Ja, daar maak ik mij veel meer zorgen over. Ja. En dat altijd, altijd een eeuw. Daarom nou was die vorige meneer ook zo kwaad, denk ik. Ik dacht, als hij maar geen auto-ongeluk krijgt. Ja, dat dacht ik ook. Ja, dat hoorde ik je zeggen. Maar uh, het wordt, het wordt altijd, de bal wordt altijd gespeeld naar een, naar een aantal minderheden. Die, die zich helemaal niet kunnen verdedigen. Nee. En waar we wel beter van worden. Wij zijn beter geworden dan van die gasarbeiders. En, en jij vestigt jouw hoop op Alexander Pechtold? Nee, nee, nee, nee, nee, daar stem ik niet op. Uh, ik vind dat hij dat goed doet. Maar wat mij opvalt is dat Wilders gewoon alles kan roepen... en alles kan zeggen en ook alles mag zeggen. En dat niemand in die Tweede Kamer van geen enkele politieke partij... ook van, nou, luid, dit is toch de EO, hè? Zeker. Nou, de ChristenUnie, een beetje jullie partij toch. Slob laatst, Arie slop. Die, die, die had daar geen goed woord voor over, voor, voor, voor, dat, dat voorstel van Wilders... Die reageert daar heel beschaafd op, want Slob is een heer. Ja. Ik stem niet op hem, maar het is wel every inch a gentleman. Dan denk ik wel eens, zou dat ook overkomen wat Arie Slob zegt. En ik ben soms wel eens zo somber, en zo dat ik denk het komt helemaal niet meer over. Nee, een genuanceerd betoog slaat niet meer aan. Precies, dat hij daar een heel keurig, heel... Uh, genuanceerd en, en, en heel inhoudelijk verhaal over horen. Dus geen one-liners, maar een compleet verhaal. Nou, ja. dat doet het CDA ook. Uh, dat doen, dat, eigenlijk doet de VVD dat ook. Ja. En Nelly Kroes vanuit Brussel bijvoorbeeld. Uh, en nog een paar VVD's in het land. De Partij van de Arbeid doet dat ook. Maar Wilders is niet voor reden vatbaar. Ja. Nou, als die mensen nu nog twijfelen... dan moeten ze nog maar eens gaan kijken... wat er vanuit het Europees Parlement over ons heen is gekomen. En wat die vorige er zei... hoe kwaad hij ook was... en hoe, hoe ongenuanceerd en hoe, hoe onredelijk ook... hij heeft eigenlijk wel gelijk. Wij maken ons in de hele wereld op deze manier onsterfelijk belachelijk. Ja. Wij hebben zelf als Nederlanders... wij zitten overal. Als je de wereld overvliegt met ongeacht... Ja, nou ja, kies dan maar de kale, uh, je ziet overal Nederlanders, en die hebben echt niet overal die taal geleerd. Mm -hmm. Baggeraars, slepers, bouwers, bruggebouwers, zit dus kaffiemaals dan. Uh, of National Geographic, overal in de wereld zitten Nederlanders die daar geld verdienen. Daar wordt er ook niet moeilijk over gedaan. Nou, die zullen zich ook wel eens een keer dragen En die zullen ook wel eens een borrel te veel drinken. Maar nog geen enkel buitenlandse, of, of, of nog geen enkel land... Wat een meldpunt tegen Nederlanders heeft opgegeven. Nee, precies. Want het is natuurlijk een hele kleine minderheid. En dat geldt voor die Polen ook. Het ja. is gewoon een minderheid. En uh, nou, dat wordt natuurlijk goed opgeblazen. Want dat, dat komt Wilders wel uit. Ja. He, hebben we eigenlijk een, een soort tegenhanger van Wilders nodig... die ook kan scoren met one-liners? Want we hebben vandaag, of tenminste gisteren, Jokke Hendy opstapte. Uh, daar, daar werd het ook bij gezegd van ja, hij had een... Hij was te degelijk, hij had een te genuanceerd verhaal... en, en dat, dat, dat, kwam niet, uh, dat kwam niet over het voetlicht... omdat daar dan blijkbaar niet meer de ruimte voor is of zo. Hebben wij dan een, een soort tegenhanger van Wilders nodig... Die, die, die een goed verhaal kan verpakken, ook in, in, in zes woorden? Ja. Dus de huidige burgemeester van Amsterdam en die heet Eeuwenhard van der Laan en die is van de Partij van de Arbeid. En ja. als, die goed, als die goed kwaad wordt, dan is het een echte straatvechter. Ja. En die moet je hebben. Maar uh, al die andere, alle, alle, alle andere politici van letterlijk, alle politieke partijen, ook Emiel Roemer van de SP, die er toch ook wat van kan. Ja, die is toch wel redelijk van de one-liners. Die is wel redelijk van de landliners, maar die loopt gewoon de Tweede Kamer uit. Ja. Gewoon, ik wil dit niet meer meemaken. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen van Emiel Roemen. Mm -hmm. ik, nogmaals, ik stem helemaal niet op die SP. Maar uh, je kan zeggen wat van, van Marijn's en Roemen wat je wil. Het zijn wel deugdzame lieden. Ja. En uh, het gaat veel meer om de mentaliteit in deze dan om de politieke kleur. En uh, ik ben dan, naarmate ik ouder wordt... Steeds, vind, ga ik de mentaliteit steeds meer belangrijk vinden. Mm -hmm. Maar er is niemand op dit moment... die, die, die, die, uh, die wil dus nou eens een keer uh, op, op dat eigen niveau... en dat is dus heel laag... Mm -hmm. uh, met de beide benen op de grond zetten. Ja. En nogmaals, ik zeg het nu nog een keer... ik val, val in herhalingen, ik realiseer me dat heel erg goed... maar het is toch... Om te huilen dat vandaag een man als Job Cohen afne afscheid neemt van de Tweede Kamer. En dat dan zegt hij was te beschaafd, hij was te netjes, het was te veel een heer. Hij was te genuanceerd. Dan denk ik nou dat kan dus blijkbaar ook. Ja. En daar moeten wij ons zorgen over maken. En niet over een aantal Polen die hier wel eens een keer uh, zich misdragen. Oké. Okay. Henk, dankjewel voor jouw uitgebreide visie op het onderwerp. Graag gedaan. Altijd, uh, altijd welkom en ik vond het weer een waardevolle aanvulling op de uitzending. Dag. Dus ja, hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Dat was Henk. Uh, er is nog ruimte om in te bellen. We hebben nog ongeveer een, een half uurtje. We gaan eerst eventjes luisteren naar wat muziek. En in de tussentijd kunt u weer bellen op 0800 1121. Uh, de mail die loopt ook weer uh, behoorlijk vol. Ik zal eens eventjes uh, uh, proberen aan te klikken. Even kijken hoor. Iemand die mailt uh, Michel uit Breda. De man die nu aan de lijn is, die net aan de lijn was, dus Henk, heeft groot gelijk. De Polen hebben ons, of in ieder geval mijn geboortestad Breda, bevrijd... en dat mag meegerekend worden. Wilders is, uh, is een haatzaaier en daarmee oogst je alleen maar meer haat. Nou, dus dat was even een, uh, een betoog of vorige En iemand anders zegt nog, ja, we hebben geen PVV'ers nodig. Ook de meeste Nederlanders kunnen geen juist Nederlands gebruiken... Dat is inderdaad nog wel eens een puntje van aandacht. Ik ben wel benieuwd, want uh, het lijkt een beetje uh, ook een, uh, echt een anti-PVV-betoog als het gaat om uh, de bellers vannacht. Uh, ik zou juist ook uh, mensen die echt uh, PVV stemmen en daarvan overtuigd zijn en die wel vaak durven te mailen. Uh, zou ik ook willen uitdagen om even in te bellen en, uh, en met ons van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Want uh, iedere mening uh, is het waard om even aan bod te komen in dit programma. Mits je dat op een, op een redelijke rustige wijze kunt, kunt formuleren. Anders wordt het ook een beetje gek huis hier. Bel dus in op 0800 1121, mail naar nacht.eo.nl of uh, reageer eventjes via Twitter. En dat kan dan met dit is de nacht of met, uh, met de hashtag dit is de nacht. Teun Putmans, die, uh, die vaak op is nachts, die, uh, die reageert ook eventjes op Twitter. Die zegt, uh, even kijken wat zegt hij allemaal. Voor mij is er geen links en geen rechts. En... Uh, wat zegt hij nog meer? Van alles. Volg hem al eens eventjes. At Teun Pubmans op Twitter. Is altijd in voor, uh, voor mooie nachtelijke commentaar bij dit programma. Dankjewel daarvoor, uh, voor Teun. We gaan luisteren naar muziek van Maverick Saber. Of hoe, hoe zeg je dat eigenlijk? Weet mijn techniek, is dat? Geen idee. In ieder geval, hij maakt mooie muziek. En dit is het nummer uh, I Need. I need, sunshine, I need, angels, I need. So I'm thinking good that yeah, I need Blues skies I need Then oh, oh oh times I knew So I'm thinking good I'm thinking good So I'm thinking good I'm thinking good oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh these days seem so far away and I I wanna keep enough the way I've come Back then when I hadn't seen that them things I never thought I'd see, but come someone I never thought I'd be all oh, oh, oh. Cause there's something good yeah I need some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 uh I'm thinking good that I need I need was dat. We praten vannacht over, uh, over het melpunt tegen Midden- en Oost-Europeanen. En uh, nou, dat het de gemoederen bezighoudt, dat, uh, dat blijkt wel uit deze uitzending. Veel bellers, veel, uh, veel heftige reacties. Uh, veel boosheid ook, merk ik. Uh, en hebben uh, een mooi palet aan, uh, aan bellers. En nu heb ik aan de lijn Nader. Dat klopt, hè? Ja, Jouw Nader, jou, dat is mijn naam. Goedennacht. Ja. nacht. Het uh, klinkt niet als een Nederlandse naam, maar waar kom jij zelf vandaan? Ja, ik kom uit Iran. Iran, oké. Okay. Ja, en ik ben eigenlijk ook ja, moslim, maar ook uh, ja, geen, geen fanatieve moslim, maar een, een hele normale moslim, wat in het algemeen alle moslims zijn. Ja. En uh, van de andere kant wil ik eerlijk gezegd opkomen voor, die, voor de PVV... En uh, niet in alle punten en niet in alles wat hij zegt of heeft gezegd. Maar het gaat erom dat er, er, er, er, er, PVV kan heel goed de pijnpunten van de, van de maatschappij aan het licht brengen. Ja. En, en is het de pure waarheid dat die uh, arbeiders uit Oost-Europa, omdat in mm -hmm. oneerlijke concurrentie vormen, de Nederlandse arbeidersmarkt, dat is gewoon pijnlijk. En, en die, die, die, die kan ook heel goed gezien worden bij, bij de vrachtwagenchauffeur. Als je, als je goed uh, kijkt wat met vrachtwagenchauffeur in, in Nederland... Niet, ...niet iemand die een paar jaar in de dienst zijn... ...maar mensen die 15, 20 jaar in de dienst zijn... ...moeten we even goed gaan kijken wat met die mensen gebeurt... Ja. En hoe, hoe die mensen worden zich zeg maar eh, eh, eh, moeten ze veel minder eh, werken, heel veel offeren moeten ze eh, aan het eh, eh, goedkope arbeiders uit Bulgarije of uit, uit Slowakije of weet ik wel eh, welke land uit, uit Oost Europa moeten ze afgeven eh, de, de, de, de Nederlandse eh, werkgevers. Uh, zijn ze eigenlijk naar Oost-Europa gegaan? De, de, de nieuwe vrachtwagen met, met de Nederlandse geld is die al gekocht, daar, aan het, aan het Oost-Europeanen gegeven. En die mensen moeten ze met de nieuwe auto het werk doen wat normaal een Nederlandse chauffeur moest doen. Ja, maar. Nou, hoe, wat rijden de Nederlandse chauffeur? Die oude auto, die eigenlijk uit Polen komt. Ja. Uit, uit, uit, uit. Dus wij rijden nou in, in een oude auto die uit Polen komt en wordt het nou van, van, van de Nederlandse van, van Poolse kenteken veranderd naar Nederlandse kenteken. Ja. En van de andere kant, wij geven de, de, de Polen en uh, Bulgarije nieuwe vrachtwagen. Dat is alleen maar een hele kleine vergelijking van wat eigenlijk aan het gang is. Ik, ik snap dus, als, het, Nader. Nou, ik, als... ik weet het fijne niet van, van uh, wie er nou precies in, in wat voor vrachtwagens rijdt, maar um, een punt eens eventjes. Uh, ook al is het dan inderdaad misschien een pijnpunt in de samenleving, de vraag is, is een meldpunt tegen Midden- en Oost-Europeanen dan een oplossing? Want zijn zij dan een probleem of heeft dat meer te maken met, met de wetgeving en het beleid van de overheid? Waarom zullen ze mensen niet een meldpunt hebben? Is, is dit eigenlijk slecht? Dat is totaal niet slecht. Als we hebben die meldpunt, niet bij de ook andere dingen, of, of andere pijnlijke punten, dat is onze fout. PVV heeft eigenlijk. Eh, ik zeg toch, ik ben niet eens met, met, met alles heeft, wat meneer Wilders ooit heeft gezegd. Nou, ik, heeft ik, ik, maken, ik vind het bijzonder. Uh... Maken, maar het heeft niks te maken met, met dit, eigenlijk, wat hij heeft eigenlijk bedacht, of we die meldpunt. Want dat is op dit moment een van de pijnlijkste punten in, in onze maatschappij. In, in Nederlandse maatschappij. En dat is niet goed wat aan het gang is. Ja. En, en als, je, als je PVV heeft zoiets aan het licht gebracht. En kan ook daarmee stemmen winnen. Ik vind het best. It's maar maar prima. De, de vraag is daar. Nou, voordat ik even begin over het feit dat ik het bijzonder vind. Dat jij als, als, als moslim de PVV verdedigt. Wat ik, maar daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Maar de vraag is eventjes. Is het... Uh, is het dan verstandig om een meldpunt uh, tegen uh, de Midden- en Oost-Europeanen op te richten? Want die mensen zelf, die valt toch eigenlijk niet zoveel te verwijten. Zij komen uit een land waar misschien wat minder mogelijkheden zijn. De wet is zo dat zij hier uh, in principe prima kunnen komen wonen dan en, en kunnen solliciteren. Uh, dat, dat kun je hen, hen toch niet kwalijk nemen? Ja, nee, maar daar, daar gaat het dan. om. Het, het gaat ja, maar het dus is wel een, een meldpunt tegen die mensen. Niemand, niemand heeft hier uh, uh, uh, uh, uh, iets tegen... Uh, een, een eerlijke concurrentie of die, die mensen uit welke land dan ook komen. Als je met, met, met de ons vergelijkbaar bent en, en zelf de wetten worden toegekend, is prima. Maar Nederlandse chauffeur bijvoorbeeld... Moet hij moet een chauffeursdiploma hebben en iemand uit, uit Bulgarije kan met zomaar meteen rijbewijs achter de vrachtwagen zitten en in, op Nederlandse wegen rijden. Okay. Is dit eerlijk? Met, met, met de Nederlandse trailer erachter. Met de, met, de, met de Nederlandse kentekentrailer. Ja. Dus dat is gewoon niet eerlijk. Ja, dat wij kan ik me niet, voorstellen. Wij moeten ook niet boos worden. Die meneer die is boos geworden over... De, wij, uh, gaat u over dit bijvoorbeeld aanspraken over de islam en zo. Dat heeft niks te maken. Nee. Wij moeten niet generaliseren. De, de punt is op dit moment dat de, de, de Oost-Europeanen en wat PVV heeft gedaan... ik vind heel goed... en, en, en, en, en die, dit soort meldpunten moeten ook door de, ook andere uh, politieke partijen bedacht worden. Maar wat, wat, heeft het al, wat heeft het dan precies voor zin, zo'n meldpunt, Nader? Wat heeft er precies dan voor zin, zo'n meldpunt? Wat schiet jij ermee op? Dat, dat, dat die eigenlijk, politiekers moeten ze zien en, en horen en begrijpen. En ook op, op die meldpunt even gaan lezen wat mensen hebben te zeggen. Ja. Dat is, hoe, hoe kan eigenlijk een politicus aan, aan het werk te gaan zonder dat die weten wat echt in de hart van de mensen. Uh, uh, aan het gang is. Ja, maar het, het staat mensen toch vrij om, hun, uh, om, om, om dat uh, naar dat soort partijen te sturen. Maar als je een, als je een meldpunt opricht voor een specifieke bevolkingsgroep, uh, dan zou je kunnen... Als je die meldpunt is niet nodig, en als je die meldpunt is niet eigenlijk goed, zullen ze eigenlijk... Ja, er zijn toch niemand... nou, nou, nou, en... ook een heleboel hele vervelende... Wacht even hoor, er Sorry zijn, er maar, zijn toch ook op... een heleboel vervelende Nederlandse hangjongeren, bijvoorbeeld. Uh, die, nee, nee, die zijn er vast kijk, ook. Kun je, daar... daar ga je toch ook geen meldpunt nou, tegen oprichten? Dat, dat, is, dat is toch onze fout. Als je, als je, uh, een, een andere fout maakt toch niet uh, uit dat wij, dat wij op dit moment iets goed doen. Of uh, dit meldpunt in, in principe is goed. En als je wij ook in andere dingen kunnen meldpunten hebben, dus is ook heel goed. Hadden wij uh, eigenlijk ooit Meldpunt over de, over de uh, islam. Hadden wij misschien heel veel problemen eerder aan, aan het liggen gebracht. voordat die echt een, een, een, een grote probleem worden. alleen in de hart van de mensen. Maar is, is, is dat niet het punt jaar... wat jij maakt.? Eventjes naden, is, is dat niet het punt wat jij maakt. dat er gewoon een meldpunt algemeen zou moeten zijn. zodat politieke partijen kunnen zien wat er leeft in de samenleving? Ja, ja, ja natuurlijk. En, en, en als je die, die meldpunt. Is, is op dit moment. Door de PVV en ook omdat het gaat om, over de Oost-Europeanen. En, en dat heeft niks te maken. Bijvoorbeeld dat, dat die Polen die, die soldaten hebben in Tweede Wereldoorlog gevochten. Natuurlijk hebben ze het goed gedaan. Natuurlijk dat was prima. Maar dat soort vergelijkingen moeten wij niet maken. Dat is precies wat uh, vroeger hebben wij over die buitenlanders, over die Marokkanen, over de uh, uh, Turken, of zelfs Iraniën, of welke land dan ook, hebben wij gedaan. Uh, moesten wij niks zeggen, niemand moest over praten. En opeens is die allemaal heel groot geworden. Komt iemand opeens, zegt en de hele zin over het een probleem, en opeens iedereen gaat eigenlijk zelf erop schrijven. Voordat voor je eigenlijk die, die, die, die PVV over die buitenlanders begint, hadden wij welke, welke uh, uh, kranten schrijft over dat, dat soort punten? Ja. Laten we maar straks zien dat hij hoe ook kranten over, over de problemen uit Oost-Europa, of de chauffeurs uit Bulgarije, of dat soort dingen gaan er ook. Ja. Uh, Oké, okay, okay. jouw punt is duidelijk. Het, jij zegt gewoon, het is gewoon goed dat mensen hun ongenoegen over iets kunnen uiten bij een politieke partij, oh, zodat, oh, zodat het oh, duidelijker oh, wordt wat er, wat er speelt oh, in de oh, samenleving. Ja, en wij moeten helemaal niet meer over de pijnpunten en, en, en over de, zeg maar... Uh, Oké, okay, maar, maar ik, uh, ik, ja? wil nog, ik wil nog even over iets anders hebben naden. Want ik, ik vind het opvallend dat jij als... Want je zegt, ik ben een moslim. Uh, ja. uh, en, en dan een beetje de, de milde variant, zeg je dan eigenlijk. Maar goed, je bent een aanhanger van de islam. Jazeker En da, dat is toch wel de godsdienst die Wilders uh, in zijn geheel uh, verwerpt. En hij zou het liefst, als jij de islam aanhangt... zou hij het liefst uh, morgen nog naar het buitenland sturen. Nou, nee, kijk. Ik zeg bijvoorbeeld, als, als bijvoorbeeld wordt het over de islam ook iets is gezegd... als wij moslim hebben wij een antwoord erop, dan komen wij gewoon met, met een hele normale antwoord. En, en hoe bijvoorbeeld PVV of de islam eh, zeg maar iets negatiefs zegt... kunnen wij die, die negatief beantwoorden, kunnen wij een, een positieve zin erop brengen. Dat is, dat is onze taak. Dus wij, wij moeten niet eigenlijk zeggen, oh ja, dit moet niet gezegd worden of, of dat is pijnlijk of hoe hij zegt het. Als je, als je meneer Wilders op, op een slechte manier zegt, hij brengt alleen zichzelf in het probleem. Okay. En, en, en niet, niet, niet, niet, niet ons. Dus wij, ja. wij moeten gewoon netjes blijven en, en onze standpunten gewoon aanbrengen. Oké, okay, maar is dat er dan? Is, is, er, is dat antwoord er gekomen? Uh, zeg maar ook als in dat het voor, voor Nederlanders zichtbaar is. Of is, is er iemand bijvoorbeeld in de politiek... Die, die dan jullie, uh, of jullie? Sorry, het standpunt van, van van mensen uit de islam goed naar voren brengt? Helaas niet. Ik, ik zie dat die eigenlijk men. Ja, daarom. Dat is ook zelf een, een, een antwoord op, op, als je dat soort dingen had, had eerder gezegd, wordt. als je jaren terug was, had, hadden wij over dat soort dingen, misschien hadden wij een, een, een betere antwoord. Maar ik zie dat de meest, meeste mensen verbaasd kijken naar, die, naar die, hoe bijvoorbeeld meneer Wilders over de islam praat. Ja. Wij moeten niet verbaasd kijken, wij moeten gewoon zoeken naar de antwoord en, zoeken naar, en, en ook oplossing. Als je bijvoorbeeld, hij, hij brengt heel veel problemen aan het licht dat ja. binnen, binnen de moslimgemeenschap. Is. Wij moeten zoeken naar de, naar, naar de oplossing. Ja. Is dit echt het probleem? Hebben wij dit probleem? Dan moeten wij oplossen. Ja. Niet zeggen, nee, we hebben dit probleem niet. Of waarom hij zegt het. Nou, dan we, we moeten afsluiten. Afsluitende vraag, is het niks voor jou om de politiek in te gaan? Sorry? Is het niks voor jou om de politiek in te gaan? Oh nee, nee, nee, nee. Nee? nee. Je, klinkt nee, nee, je, nee klinkt... je klinkt zo bevlogen. Nou, nee, nee, dat is... Uh... <laughs> ik, ik, ik, eigenlijk, ik ben hier door de politiek. Oh. Dus mijn, mijn, nou, ik, ik denk, ik, ik heb genoeg van de echt in de, in, de politiek, in de politiek te gaan. Maar uh, nou, ik, ik, ik wens ik, ik succes voor alle politiekers in Nederland. Oké. Okay. Nou, ik vind, het, ik vind het ontzettend leuk dat er even, even iemand inmeldt met een heel andere kijk op de zaak. Nou, gelukkig. Dus ik, hoop, ik, ik, ik wens ook iedereen succes en een uh, hele prettige uh, nacht. Oké, okay, dankjewel. Jij ook, hè? Dankjewel hoor. Tot ziens. Ah. Doeg. Dat was nader. Uh, ik heb ook nog uh, uh, aan de telefoon Timo. Timo uit Den Haag. Ja, hallo Rens. Met Timo. Je, je, je bent op samen met Henk uh, een, van de, een van de vaste bellers van het programma? Ja, dat klopt. Ik leer Henk zo en langzaam man, ook wel een beetje ken. Ja. <laughs> hey, wat, wat, is jouw, uh, wat is jouw reactie? Ja, ik had een heel lijstje met punten, zeg maar. Dus vergeef me als ik een beetje wat uh, snelheid maak, want het is bijna vier uur. Heel goed, dat heb je goed gezien. Uh, ten eerste deed ik me denken aan de uitzending over Oost-Europese bendes die je eerder had. Ja, dat klopt, ja. Toen wacht ik al naar voren dat uh, Europa eigenlijk eerst de taal... En de mentaliteit zou had moeten harmoniseren voordat ze de euro en de Schengen, het Schengengebied uh, uh, ingevoerd hadden. Want dat ja. zou het veel problemen verholpen hebben. Maar dat is achteraf. Ja, maar goed. Het is toch nuttig om te constateren. Zeker. Vind ik. Uh, maar dat, dat is het verleden, zeg maar. Uh, wat ik wel terecht vind is dat zeg maar, de hulpvraag die bij gewone burgers leeft dat hij een uitlaatklep zou moeten krijgen. Dus even los van het meldpunt uh, Midden- en Oost-Europeanen zou ik zeggen van nou... Uh, richt gewoon een meldpunt op waar mensen met hun vragen of hulpvragen terecht kunnen... waar de politie geen prioriteit aan geeft of waar ze te weinig capaciteit... of te weinig informatieverwerkingscapaciteit heeft, Want ze hebben ook nogals uh, uh, problemen met de computersystemen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar niet... Uh, voldoende inzet voor op kunnen plegen. Maar ja, het zou wel nuttig zijn als er een soort van nationale database zou komen waar mensen hun klachten in kwijt konden. Waar politici ook dan structuren uit zouden kunnen putten. Ja. Uh, ten derde, denk ik, van uh, is er misschien een lacune in onze grondwet dat er ook niet, naast uh, geslacht en huiskleur en weet ik wat allemaal. niet gediscrimineerd mag worden. Dat er ook niet op nationaliteit gediscrimineerd mag worden. Ja. Aangezien, zeg maar, sinds we in Europa zitten, dat dat maar ook een. Staat dat er niet? Volgens mij niet, nee, want daarom is het ook volgens mij niet strafbaar. Ja. En dat, dat is ook dan, zeg maar, hetgeen waar uh, Rutte op reageert. Rutte zegt van, ja, uh, laten we wel rold vastblijven. Uh, de regering, die handhaaft de wet. Dus uh, zolang uh, Wilders met uh, zijn medestanders van de partijgenoten... Ja, het zijn eigenlijk geen partijgenoten, want hij is het enige lid van de partij. Maar goed, zijn, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... Uitvoerende krachten uh, dat op, binnen de wet doen, uh, heeft daar niks over te zeggen. Maar ja. ik heb eigenlijk Stef Blok gemist. Niemand is een reactie bij Stef Blok gaan halen, zeg maar. want als je het over de VVD hebt, waar je het eerder over had, wat ja. is het VVD-standpunt, moet je niet bij Rutte zijn, want die is weliswaar politiek leider, maar de, vertegenwoordiger in, de volksvertegenwoordiger die spreekt namens uh, de VVD, Stef Blok. En wat heeft hij erover gezegd? Ik heb hem niet over gehoord. Ik heb ook niemand gehoord die bij hem een reactie hadden. Nee, maar volgens Zouden mij is, ook... dat, is dat dus ook hun standpunt: van wij, wij, wij zeggen er gewoon niks over. Nee, maar goed, uh, laat in ieder geval, uh, zendt in ieder geval uit dat hij er niks over wil zeggen. Nee. Dan heb je dat in ieder geval gehad, maar ik heb er nu helemaal niks gehoord. Nee, dat klopt. En CDA is dan weer iets, hein, Maxime Vagen, die heeft gezegd. Uh, wij staan als, dit, als kabinet gewoon voor een vrij verkeer van werknemers. En ook, ook de Oost-Europeanen hebben een grote uh, bijdrage geleverd aan onze economie. Ja, maar die is ook lid van het kabinet. En uh, Van Haarsmaat Burma heeft wel gewoon een uitgesproken mening van, van het CDA, zeg maar. Ja. onder het nieuwe strategisch uh, beleid uh, naar buiten gebracht. Ja. Ja. Nou, is, is, is het dan verstandig dat de VVD zich zo afzijdig houdt in deze discussie? Nou, ik vind wel de taak van de journalistiek om daar een standpunt in te gaan halen. Ja, hè? Maar ja, als ze niet reageren, dan wordt het, het lastig. Natuurlijk. Ja, hij zal het zelf wel lekker vinden dat hij er niet op geprest wordt. Maar ja, ik vind de taak van de journalistiek om aan een standpunt te gaan halen. Ja. Nou ja, de vraag is eigenlijk, is het niet de taak van de premier om te reageren op iets wat landelijk zo speelt? Nee, vind ik niet. Hij heeft de wet aan te handhaven. Oké. Okay. Dus ik geef hem daar groot gelijk. Maar we zullen het zien, want hij gaat binnenkort naar het Europese parlement. 1 maart gaat hij geloof ik naar de Europese commissie. Hij ja, en dan zal hij gaat het hier toch bevraagd worden. worden. Ja, en dan zal die ze ook wel gewoon uh, de wet hanteren. Want ik geloof dus... dat de aardige consternatie was in, uh, in Brussel, hè. Over ja, te... ja, ja, ja, ja. Nou, ik kan me ook wel iets bij voorstellen, maar het is natuurlijk ja, uh, we hebben een, zeg maar, een tweede, een, een bestuurslaag erboven, een supranationale bestuurslaag erbij gekregen. En dat is, heeft eigenlijk nog geen consequenties gehad in de nationale wetgeving of nee. grondwetten. Nee. Bijvoorbeeld met, die, uh, met, met wat, wat Duitsland nu bijvoorbeeld aandringt dat uh, zeg maar de begrotingsdiscipline in de grondwet wordt opgenomen. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk voorzien hadden kunnen worden en eerder hadden moeten worden geregeld voordat je überhaupt zo'n uh, zo unie aangaat. Ja. Oké, okay, hoeveel punten heb je nog over, Timo? Nog, nog, nog een paar, nog, nog twee. Nou, dan maar. moeten we snel. Ja, uh, er was toen de tijd een beweging dat de Tweede Kamer jong moest worden. Dat er jonge, hippe mensen moesten komen uit bedrijfsleven en dergelijke. Ja. Uh, nou, en ik denk dat daarmee zeg maar, een hoop ervaring en levenservaring en kennis uit de Tweede Kamer gegaan is. Waardoor een grondige analyse en een uh, succesvolle probleemsignalering eigenlijk in de weg wordt gestaan. Okay. En daar geef ik ook een, een, uh, een beetje, een, uh, een stukje... Schuld aan de media, dat de media steeds hyperger is geworden en eigenlijk minder uh, secuur uh, onder het volk peilt zeg maar, wat er leeft en dergelijke. Zodat, want dat is toch wel de voornaamste bron van de volksvertegenwoordiging. Ja. Om problemen te kunnen signaleren en daar een analyse op los te kunnen laten. Klopt. Ik vind het interessant punt, maar ik denk dat we deze even moeten skippen, omdat het uh, ook weer een heel ander ja. onderwerp raakt. En dan uh, het, het aanging van de kennis-economie. Zeg maar dat iedereen uh, hoger wil komen, uh, tenminste management, maar eigenlijk het liefst uh, geld verdienen en uh, uh, kapitaal wil leveren. Dus dat er daarmee... niet meer genoeg mensen zijn die het werk aan ja, de onderkant... Ja, daarmee uh... creëer je eigenlijk zeg maar, een structureel tekort of, te, of zoals het tegenwoordig heet een aanzuigende werking ja. voor, de uitvoerende, voor de uitvoerende mensen. Ja. Tegenwoordig hebben ze het ook vaak over handjes, als het over uitvoerende mensen hebben. En uh, ze, ze dwingen mensen om zvp'er te worden, waardoor ze nog uh, minder betaald kunnen worden. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, zeg maar, wordt het steeds minder aantrekkelijk gemaakt voor de uitvoerende mensen om, om een vak te leren. En ja, je creëert werkgelegenheid, waarbij, waarmee je eigenlijk mensen... Die er niet zijn, die niet opgeleid willen worden in die richting. Mensen willen alleen maar hoger opgeleid worden. Dan maak ja. je je vraag naar buitenlandse mensen. Timo, ik ga je, in, uh, ik ga je doen wat ik, uh, wat ik wel eens vaker doe bij bellers. Ik geef ja. je, laat ik zeggen, 40 seconden ja? om uh, te vertellen als, als jij morgen premier wordt, wat je dan zou doen om dit probleem aan te pakken. Nou, ik zou heel goed naar Jan Kruijf kijken. Oh jee. Ja. Vertel. <laughs> nou, Jan Kruijf is iemand zeg maar, die het vak wil teruggeven aan de vakmensen. En hij heeft een hele moeilijke strijd. Want uh, de mensen waar tegen die strijd, die zijn hoog opgeleid. Die zijn, hebben heel veel ervaring, die hebben heel veel mensen achter zich, die hebben heel veel geld achter zich. En die kunnen eigenlijk uh, de wereld naar een hand zetten. Maar als het puntje bij paaltje komt, moeten de mensen iets uitvoeren. Moeten toch eigenlijk wel zeg maar, ondersteund worden door het management en niet gestuurd worden door het management. Want als zij iets niet kunnen uitvoeren, dan kan het ook niet geordineerd uh, worden. Oké. Okay. Timo, dankjewel voor jouw inbreng vannacht. Ga dan. En uh, lu veel luisterplezier nog. En veel succes met je muziek. Dankjewel, dankjewel. Uh, dat was Timo en uh, daarvoor nog vele andere bellers. En we zijn aan het eind gekomen van deze discussie. In het volgende uur uh, gaan we verder met muziek. Ik vond het interessant om uh, hiervan uh, met jullie luisteraars over, uh, van gedachten over te wisselen. We gaan zo meteen even luisteren naar het nieuws. En dan komen we dus uh, in het volgende uur uh, gewoon weer bij u terug. Uh, dank iedereen voor alle reacties. Voor de bijdrage. Uh, rechts of links of door het midden. Ik heb, er, uh, ik heb ervan genoten. Tot zometeen.